Jelle Visser met het NOS Journaal. Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland... gefinancierd door Turkije. Turkije kondigde vorig jaar een groot project aan... om Turk in Europa de Turkse taal en cultuur te onderwijzen. Van de 18 aanvragen heeft het kabinet er nu twaalf goedgekeurd. De scholen worden niet door de Nederlandse overheid bekostigd. Daarom is er ook geen toezicht door de onderwijsinspectie. Minister Koolmees zit ermee in zijn maag, maar kan de scholen niet verbieden. Hij vreest dat de scholen integratiebelemmerend zijn. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude... op de vestiging van de hogeschool Stende in Qatar. Leerlingen daar zouden er ten onrechte Nederlands diploma hebben gekregen. Dat schrijft de NRC. De vestiging in Qatar is een van de buitenlandse vestigingen... van de NHL Stende, een onderwijsinstelling... met de hoofdvestiging in Leeuwarden. Volgens NRC kampt de vestiging in Qatar met corrupt personeel... tentamen- en examenfraude en een gebrekkige administratie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dat is uh, Sievert uh, overigens. Hi Sievert, hoi. Is Ook wel zo leuk. Uh... Gek van mij, is ook veel te jong ook. Uh... Vies wijf. Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik doe het nooit meer met zo'n heel orkest. Uh... Ja, dan heb je een man en twee kinderen. Dan denk je, nou, nou zal het wel overgaan. Mooi, niks. Nee, het wordt alleen maar erger. Ik heb het voor, helemaal voor niks gedaan, al die moeite. Nou... Even kijken hoor. Uh, ik ben helemaal de slag. De kwak, kwak, kwak kwest, kwak, uh, kwak, hoe heet het ook weer? Dat je kwijt bent. Slag, de kwak. kluts. Oh ja, de kluts ben je kwijt. Ik ben de kluts kwijt. Wacht even, en ik moest ook hier gaan staan, dus ook zo'n mensen ik hier. Hier staat ook Brigitte. Maar voorwege de televisie moet ik hier gaan staan, moet ik er heel dat aan denken. Nou, oké. Okay. Zo. So. Hi. Oh. oh, te laat. Uh, uh, wat gaan we doen eigenlijk, Dick? Iets opnemen misschien, is dat is wel een leuk idee als we er toch al bezig zijn. Februari. Oh, dat vind ik een hele goede. Dat is een. Uh, dat is een nummer uh, dat, uh, gaat over, dat maakt iedereen volgens mij wel eens mee. Tenzij je nog nooit je huis uit bent geweest. Uh, ja, je gaat ergens heen, je bent onderweg ergens naartoe. Je begint heel vrolijk aan je reisje, maar je komt heel treurig op de plaats van bestemming aan. En daar kan je dan niks aan doen. Nou, het wordt helemaal duidelijk in dat nummer. Het komt helemaal goed. sunshine my only sunshine you make me happy when skies are gray you'll never know how much I love you please don't take the night As I lay sleeping I dreamt a lie Entered my heart When I awoke I was mistaken oh, But the curtain Nou, er zat dat in elkaar. Eerst begint Kandorp, heel kort. En toen uh, Yusuf, oftewel Cat Stevens, heel kort. Een hele rare mix. Nou ja, maakt niet uit. Hij heeft een cd gemaakt met Tell him I'm Gun. Uh, met allemaal van dat soort korte liedjes. Dus nou ja, het zal wel. Hé, hey, Beb, uh, we gaan eens dus even wat snuiven. Dat doen we. Theater De Luivel. Vrijdag, 15 februari. Dus aanstaande vrijdag is er een cabaretvoorstelling rond Nathalie Baartman. Na haar vorige voorstelling, Woest, waarover de pers zeer lovend was... komt zij nu met breek. Deze Twentsum, die het altijd zoekt in het dagelijkse... heeft dit keer een subtiel hilarische voorstelling over kwetsbaarheid... over het ongemak van stilte en alles is weer op het randje van de gekte. Ze zei, neem een breek, joh, dat kan hier op de stoeptegel staan... Hier heb je een hapje gefrituurde springhaan. Verstil de gewoonte. Troost de vreemdeling en luister. Het jeukt in je hoofd naar ongehoorde stemmen. Varkentje knort. Laat het barsten en regenen. Druppel en huppel. Breek die hardkorst en gooi je telefoon in het hooi. Kortom, allemaal uitspraken van Nathalie Baarteman, waarvan is gezegd: het is schaamteloos boeiend, authentiek vernieuwend, geestig en bespiegelend. Dit in Theater De Luifel. Aanstaande vrijdag de aanvang is om kwart over acht. En de kaarten kosten 18,50. 22 februari staat in diezelfde luifel Fresco. Hij doet dan een try-out. Wie de afgelopen twee seizoenen welkom bij Fresco Show heeft gezien... weet dat Fresco, of ik moet misschien wel Frescu zeggen... een geboren verhalenverteller is. Verrassing bleek zijn belangrijkste wapen en net als bij het publiek... Uh, dat hij meesleept in een kwetsbaarheid. is hij een hartverscheurend verhaal. Duikt er een absurd typisch op. dat je met hilarische en schaamteloze monoloog. uit je gevoel haalt. Daarnaast wekt Frescu zelf ook de indruk. dat hij niet precies weet. wat er op het volgende moment. in zijn voorstelling gaat gebeuren. Wat hij wel weet. is dat het theater de plek is. waar zijn talent. en soms zijn onafvolgbare gedachten het best tot zijn recht komen. Hij gaat vele verhalen vertellen over. ...vaderschap, mannelijkheid en liefde. Uh, de aanvang is 20 uur 15, dus volgende week vrijdag. De kaarten kost 35 euro. En als je een cultureel jongerenpaspoort hebt, is dat 18,50 euro. In het Kennemer Theater in Beverwijk is morgenavond 14 februari om kwart over acht in de grote zaal de Simon and Garfunkel Story te zien. Het is een reprise, een prachtig eerbetoon... aan een legendarisch duo. The Simon and Garfunkel Story vertelt het verhaal... over de twee New Yorkse vrienden die uitgroeien... tot het succesvolste muzikale duo aller tijden. Hun dramatische breuk en hun solo-carrières. Uiteraard staan wereldheerts als Mrs. Robinson... Bridge over Troubled Water en The Sound of Silence... op de setlist. Hoogtepunt is een terugblik. Op het memorabele Central Park reunieconcert uit 1981, dat daar werd bijgewoond door 500.000 bezoekers. De prijzen zijn 26,50 euro en Adam Dixon, Dixon als Paul McCartney en Kingsley Jitt als Art Garfunkel gaan u verrassen. Wereldwijd door 14 miljoen mensen gezien sinds de uitverkochte voorstelling in West-End. Dus dit alles in het Kennemer Theater, Kerkplein 1 Beverwijk. Aanstaande donderdag, 14 februari. Aanvang, kwart over Je zei Paul niet, maar het is Paul Simon. Hè? Dat zei ik echt Paul McCartney. Ja, je zei Paul McCartney. Ik zit volgens mij helemaal in, jou, in jouw bubbel, joh. <lacht> <En als> jij... <lacht> je, moet niet meer, je moet niet meer van die Beatles columns lezen. <lacht> ja, ja, ja, ja, prachtige so I've been told Cliff and the Shadows. the Zo heet het liedje. En het was uh, van een heel oudje van Cliff Richard en zijn Shadows. Natuurlijk. Beb? Ja? Je mag weer. In Hetzelfde met theater te Beverwijk, maar dan een dag later. Namelijk vrijdag 15 februari staat Joris Linzen met Karamba. De voorstelling heet Raak en bestaat uit opzwepende liedjes... prachtige ballades en ontroerende levensverhalen. Recht uit het hart. Caramba bestaat inmiddels sinds 1999 en uh, de groep bracht acht cd's uit. Twee dvd's en een lp. Elk voorjaar toert de band drie maanden langs de Schouwburgen met een theaterconcert. En de rest van het jaar speelt de groep op festivals en andere locaties. Wij kennen Joris Linsen natuurlijk als tv-presentator. Maar in Karamba wordt hij vergezeld door Marcel van der Schot-Akkordeon, Kees van Hogen uh, gitaar... Erik van Loo, Contrabas en Jem van Dijk, Percussie. En allen zingen daarbij. Caramba dus aanstaande vrijdag en de aanvang is kwart over acht in het Kennemer Theater. De prijzen zijn vanaf 18 euro. Vrijdag 22 februari, aanvang. Acht kwart over acht in de grote zaal. Een eerbetoon aan George Michael. En dat is Jordan Roy en zijn band. De zanger en entertainer Jordan Roy is bekend geworden van zijn deelname aan The de Voice of Holland. En hij brengt de theatershow Freedom en Eerbetoon aan George Michael. Niet alleen het solowerk komt aan boord, maar ook de hits die hij scoorde met Wham. Met zijn zwingende band leidt Roy je langs de meest prachtige nummers. Theaterverkenner Remco Beijer. Uit Beverwijk heeft Freedom gezien op 26 januari en jongsleden... in het theater Purmarin in Purmerend. En hij schreef daarover. Knallen en het dak eraf, een theaterzaal. Continu uit volle borst laten meezingen en dansen. Dat gebeurt niet al te vaak. Het is Jordan Roy dus gelukt met de Freedom Tour... waarmee hij ons terugneemt naar de jaren 80 En alle hits van George Michael komen langs. De prijzen zijn 26 euro... 50. Aanstaande donderdag, morgen dus al, is in het patronaat, uh, wat open gaat om 20 uur en aanvang om 21 uur, Brut, dat is een super jazz formatie, wat maar al te goed is te horen op hun vijfde album, dat ook 5 heet, het Romeinse teken, dat op vrijdag 30 november aanstaande gaat verschijnen. Op 5 heeft een Nederlands best geklede band, en dit is geschreven door Esquire in 2016, zichzelf in samenwerking met producer Paul Willemsen, die onder andere Michelle David en de Gospel Sessions met Ruben Heijn en Blackbird heeft geproduceerd, opnieuw uitgevonden. Het resultaat is een stampende plaat vol grooves, energie en hier staat ook smerigheid. Is het wel jazz of is het surf? Is het rock? Wilfried de Jong zei ooit: hou op met vakjes en lijstjes, noem het gewoon Bruut en geef je over. Eén ding is zeker: op de muziek van Bruut kan alles. Er is geen voorprogramma en om 20 uur gaat de zaal over open en om 21 uur is Bruut te zien. Patronaat, 11,50 euro, morgenavond. Hoorde dan, dit zijn ze. Brut. Brut. Ben je oud klinkt het allemaal. Ja, dat is ja, dat... als, als je zou zeggen dat het in de jaren 60 is opgenomen, dan zou ik het ook geloven. Dat is ook de vraag, hè. Is ja. het wel jazz? Is het surf? Is het ja. rock? Nou, nou, nou, in ieder geval lekker. zit er een hemond in, dus ze hebben mijn hart al gestolen. <laughs> ja, als er een lekkere vette hemmond in voorkomt, dan ben ik al uh, ben ik al verkocht. Toch? Ja, lekker. dat is ik. Lekker zo'n vette, uh, zo vette ouderwetse hemond. Heerlijk. Het is toch wel merkwaardig dat, dat dat geluid dus eigenlijk al vanaf 1934 gewoon nog steeds keihard overeind staat. Terwijl het eigenlijk ja. heel conservatief ja. is. Maar het, het staat nog steeds als een paal boven water. Het zit een, uh, in vele nieuwe elektronische toetsen ingebouwd als paradepaard. Ja, nee, en wat mij opvalt, dat vind ik, vind ik wel zo leuk, dat het... Kijk, dat die surrogatenhemmonds, daar hebben we het niet over. Hmm. Nee, we hebben het over de echte jongens. Maar goed, daar zijn we nog wat meer over horen. Dit is uh, Dem. Ben Morrison. Woo! she make a feel up oh. Goed, Dem uh, dus met, uh, met uh, hoe heet het, wat uh, was het ook weer? Oh ja, Gloria. Ja, um, ik ga iets rijden van, uh, van Ike Tunner. En uh, dat is wel een lekker nummer. Dat heet namelijk River Deep Mountain High. Maar, niet die valgelijke versie van veel spector. <laughs> Ga ik weer. Ja, ik vind het nou helemaal niks, die man. Niet die versie van Phil Spector uit de jaren 60, maar een remake. En dit is een van de weinige keren dat ik de remake veel, veel beter vind dan het origineel. Goed, dan gaan we. River Deep Mountain High. I can Tina Turner. En deze swingt zonder het galmen van Spector. When I was a little. Ja, dit is uh, toch wel even een uh, heel wat lekkerdere versie dan uh, de originele. Tenminste, vind ik hoor. Maar goed, mijn mening over. Veel uh, ja. uh, Spector is natuurlijk genoeg bekend ook uit de column. Uh, ik vind het echt uh, verschrikkelijk. Maar oké. Okay, uh, ik ik word gesteund, want ik, ik las, of ik hoorde laat, uh, in een interview, dat vond ik wel leuk om dat, om dat even te horen, uh, van George Harrison, een tijde, die is natuurlijk al een tijdje dood, maar ik zat een interview te kijken op, op, op, op een van die media dingen, en uh, daar... daar uh, daar had hij het er ook over. Hij zegt, we waren in de studio lekker bezig... met het opnemen van uh, het album All Things Must Pass. En het ging dan met name over dat nummer Wa wat erop staat. En hij zegt, we waren lekker aan het... en het klonk in de studio. Hij zegt, het klonk zo te gek en zo lekker. En, en we waren aan het, aan het swingen. En, en toen kwam ik boven en toen ik alleen maar een galmbak. Hij zegt, ik was echt helemaal depressief ervan. Ja, dat, dat is de mening van, uh, van George Harrison. Maar ja, helaas heeft... Uh, mijn inspector dat hele album wel uh, geproduceerd. En, uh, nou ja. Is jammer, want de muziek die erop staat is zo verschrikkelijk mooi. En dan, pff, nou ja. Uh, ik ga er verder maar niet op in, want er zijn ook fans van die man. Ja, die zijn ja natuurlijk hij werkt er helemaal... toch beroemd mee, maar het is inderdaad een enorme galm. Ja, dat... nou ja, de, de wol of zand. He? De, dus, ja. dus, het, het betekent ook dat bijvoorbeeld bepaalde instrumenten... werden gewoon een paar keer over elkaar opgenomen. Alleen maar om, om dat effect te krijgen. Nou ja, je moet er van houden. Ik haal er niet van. Absoluut niet. Goed, um, genoeg daarover. Uh, Tina Turner dus, of Ike en Tina Turner nog met een remake... Uit de 70's van Riverdeep Mountain High. Zo, en nu gaan we naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In rap tempo wordt deze weken op het Zandvoortse strand... gebouwd aan het, nieuw, het nieuwe Strandzomer. De eerste seizoensgebonden paviljoens staan zelfs al en zijn deze week alweer open. Ondertussen duurt de discussie over de zin en onzin van dat dure op- en afbreken voort. Want uiteindelijk staan die paviljoens zo'n drie maanden. Deze woensdag al, dus nog geen twee weken na de start van de opbouwperiode... staat strandpaviljoen Meijer aan zee en die gaat dan ook voor het eerst open vandaag. Waarmee Kees Meijer de eigenaar de winnaar is. Op 28 maart om 14 uur wordt de kinderkunstlijn in Zandvoort... feestelijk geopend in het Zandvoortse Museum. En dit zal gebeuren door wethouder van cultuur Ellen Verheij. Het thema waar de scholieren zich voor hebben laten inspireren is duurzaamheid. En naast de vele vrolijke schilderijen zijn er ook zeven kunstbakjes geschilderd... die geplaatst worden bij de scholen en op de speelveldjes. De feestelijke opening is dus 28 maart... En uiteindelijk wordt de tentoonstelling getoond vanaf 7 april in locatie De Kunstboet van het Zandvoort Museum. Dit is niet alleen nieuws, maar ook eigenlijk een uitgaans tip, want op Zandvoort is op 23 februari op het strand in Zandvoort de uitwaaidag. Sinds 2017 rijden alle NS-treinen in Nederland, en daarom horen we ze misschien minder goed. En dat is als eerste ter wereld op 100% windstroom. In twee jaar heeft dit een besparing van 1,43 miljard kilogram CO2 opgeleverd. En dat staat gelijk aan 3,3 miljoen keer met de auto heen en weer naar Zuid-Frankrijk. Dit alles blijkt uit berekening van Milieu Centraal. Net als de treinen krijgt president-directeur Roger van Boksel energie van de wind. En voor iedereen die net als Roger van Boksel... De winterse wind wil gebruiken om uit te waaien en vol energie weer thuis te komen, organiseert de NS dus de Uitwaaidag op zaterdag 23 februari op het strand in Zandvoort. Bezoekers kunnen met een gids een wandeling maken over het strand, lopen door het vlaggenpark vol weetjes, schieten een portret of een grifje, zoals het tegenwoordig heet, in de NS windcoupé. En uit uitwaaien is het mogelijk om samen op te warmen in het windstation. Van Strandpaviljoen Ahoy. Kinderen kunnen gratis vliegerworkshops volgen en een eigen vlieger knutselen. U kunt alle informatie over dit uitwaaien van de NS lezen op www.ns.nl. Als het niet waait, staan de treinen stil. <laughs> en als het wel waait ook, want dan heb je kans dat er blad op de rails. Maar ja, dat is dit ook nog alles. Tot daar aan toe. Nog even ernstig nieuws. De justitie heeft inmiddels bevestigd dat de bekende politicoloog Meindert Venema uit Aardenhout wordt vervolgd. Tegen Venema is vorig jaar aangifte gedaan wegens smaad door raadsleden Mariel Roos en Rob Sleeuwen van het Hart voor Bloemendaal. Venema had beiden in een radioprogramma van Jort Kelder in maart 2018 beschuldigd van gijzeling van de burgemeester van Bloemendaal door opsluiting in diens eigen werkkamer. Venema zelf noemde het voorval een voorbeeld van intimidatie. Maar het komt nu toch voor de rechter. Wanneer de zaak zal dienen is nog niet bekend. Tot zover wat regionaal nieuws van vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De minima liggen vandaag tussen de 2 en 5 graden. In het zuidoosten koelt het lokaal mogelijk af tot net onder nul. Maar vanmiddag is de zon het vaakst te zien in het zuiden en bij ons aan de kust. In het noorden van het land is de bewolking dikker. Het is zacht met 8 tot 10 graden. En morgen start het koud met regionaal wat lichte vorst. Maar overdag is het zonnig en droog bij temperaturen van rond de 10 en de 13 graden. Vrijdag wordt het dus. Zelfs weer wat warmer dan de afgelopen dagen. We gaan komende zonnige dagen tegemoet. Tot zover het weer. En dit was van Weerplaza.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 Not the kind of man who tends to socialize. I seem Simon, niet Paul McCartney. Paul <laughs> <Simon>. <laughs> <laughs> ja. uh, still crazy after all these years. Of nog, nog steeds gek na al die jaren. Nou ja, dat geldt wel een beetje voor ons ook. Ach, ja. He, we blijven gek doen. Gewoon. Dat bekennen we gewoon vandaag in dit programma. Wij bekennen vandaag op deze Nationale Radiodag. Waarin het ja, dat zouden we nog vertellen trouwens. Hè? Dat het vandaag dus 100 jaar geleden is. Dat in Nederland het eerste radiostation begon. En dat was in Den Haag. Hoe heet het? Ook weer? Het was in Den Haag, ja. Dat, ja. dat heb ik nu net gewist. Oh, nou ja, maar het uit. was uh, eigenlijk een wereldwijde première. Hoewel ja. in 1914 het eigenlijk al begon met die radio's. Was dit toch de eerste officiële... Uitzending in ja, Den Haag. In Den Haag. Vanuit dus het Haag. is vandaag 100 jaar geleden. Vandaar dat het internationale radiodag is vandaag. Nou, wij maken hier radio. Oh, oh, oh. Ja, niet te geloven. Nou, ja. heel mooi. Ja, nou, prachtig. Radio. radio. Ja, moeten een liedje over radio draaien? Ja, ik toch er even een liedje over. We een dag. liedje over de radio ja. hebben. Nou, ja, ja. we gaan straks even kijken of we daar iets kunnen vinden. Maar we hebben eerst nog. Als u geen radio wilt luisteren, kunt u morgenavond nog naar het Patronaat in Haarlem. Daar is om half negen de aanvang en de prijs is 26 euro, maar dan gebeurt er ook wat. De Bootleg Beatles. In hun ruim 30-jarig bestaan hebben de Bootleg Beatles de standaard gezet... voor al die honderden tri tribute bands die de magie van de grootste popgroep aller tijden levend houden. Deze Britten, ontstaan uit de cast van de West End show Beatlemania, brengen al 30 jaar hun even kippenvel knappen als integer eerbetoon aan de Fabulous Four. De bootleg Beatles is dan ook gegarandeerd de next best thing. Ze traden op voor duizenden en nog eens duizenden mensen, waaronder Sir Paul McCartney himself, George Harrison himself, George Martin en de Engelse koningin. Ze deelden het podium met illustere artiesten... als Elton John, Rod Stewart, David Bowie en Iggy Pop... en niet te vergeten Oasis tijdens hun Earl's Court shows. Ze doen zo goed als authentiek werk... dat zij als enige het beeldmerk van de Beatles mogen gebruiken. Dus dit is Morgenavond in het Patronaat. De zaal gaat open om 20 uur en de prijs is 26 euro. Volgende week vrijdag in het patronaat de Rob Acta Award. En dat is een muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten... uit Haarlem en omstreken. Zij krijgen middels de competitie de kans... om de volgende stap te zetten in hun muzikale carrière. De competitie biedt de deelnemers de kans podiumervaring op te doen... feedback te krijgen van professionals... bekendheid te verwerven en potentieel naar huis te gaan... met een goed gevuld prijzenpakket... Uit alle aanmeldingen werden 20 acts geselecteerd... die het tegen elkaar opnemen in vier voorrondes. De jury bestaat uit diverse muziekprofessionals... en zal iedere voorronde een winnaar kiezen. Deze zullen in de finale tegen elkaar opnemen... en de stem van het publiek heeft ook invloed. De act met de meeste publiekstemmen uit de voorrondes... verdient tevens een plek in de finale. Dus dat is vrijdagavond 22 februari in het patronaat open om 7 uur... en de aanvang is om 20 uur... en het kost slechts 8 euro... om naar deze uh, competitie te gaan kijken. Ik noem toch ook nog even een paar bands... die zich die avond gaan presenteren... en dat zijn LJ, Melatonin... Navy, Navy Soldier, Rhino en de winnaar van de Flintstrofee, dat is Reino. Dus dat gaat over het patronaat. Green. toch ontroerd, Ruud? Dit is mijn zusje. Ja. Mijn zusje Shirley, wat ontzettend leuk. Nou, zeg ik dat jij dit niet kent? Ja, nee, ik kende deze. Ja, natuurlijk ken ik het, maar ja. ik wist helemaal niet dat wij daar nog zo. dat wij daar nog zo de hand op konden leggen. Ja, dat doen we toch gewoon? Van ons waarschijnlijk. Vinden we mooi. One Day Fly Away, en het was een prachtige uh, versie van Shirley. Met de Monte van Toets Stillemans. Dat nou, ook nog. Heel bijzonder. We ja. wel oppassen met dat wegvliegen. Naar aanleiding van het nieuws van vanmorgen op Schiphol. Ja. Maar goed. Oké. Okay. Um, aanstaande vrijdag, 15 februari, in de toneelschuur... heeft uh, het toneelgezelschap De Koe een jubileumvoorstelling. Zij bracht voor het eerst Who's Afraid of Virginia Wolf... naar Edward Albies klassieker uit 1962. En zij doen dat 40 jaar in 1962. En zij doen dat 50 jaar later weer... Uh, met Martha en George staat LB het ideaalbeeld van de American Dream... aan het diggelen twee gedesillusioneerde mensen... die zich aan de sleur van hun relatie trachten te onttrekken... door het creëren van leugens en illusies. De tekst is nog steeds relevant en de bewerking van de koe... is nog steeds een mijlpaal en ik vergiste me... want The Who's Afraid of Virginia Woolf is 50 jaar geleden... voor het eerst op het podium gebracht, maar de koe deed dat... 30 jaar geleden en zij doen het nu weer om hun 30-jarig bestaan te vieren. Uh, het is in de toneelschuur aanstaande vrijdag en de prijs is 17 euro aanvang 20 uur 30. In de foyer van de toneelschuur is 17 februari aanvang 14 uur swingen en de toegang is geheel gratis. In het jubileumseizoen mag de razend populaire springende spruiten de disco niet ontbreken. DJ Bell zorgt ervoor dat je onmogelijk stil kunt blijven zitten. En Dit is dus voor kinderen. Trek je dansschoenen en je mooiste outfit aan. Gooi je haar in de lak en kom op de dansvloer van het toneel Van Michael Jackson tot K3 en kinderen voor kinderen. Alles komt voorbij. Daaraan voorafgaand is het kids takeover over in de schuur, want die zijn dan voor één dag de baas in de schuur. Dat alles dus, 17 februari zijn de kids portiers bij de ingang, ze verkopen kaarten aan de kassa, ze de, scannen de kaarten bij de zaal, ze helpen je je plaats te vinden, nemen je jas aan in de garderobe, verkopen lekkers, zijn bar en lift boys en girls. Kortom, 17 februari aanstaande is zijn de kids de baas in de toneelschuur. Tot zover wat cultureel nieuws. Voor de komende week, zeg maar. Ja. Prachtig, prachtig. We zijn diep. Ja. Ja, ja. Walk right back is dit. Chris Hillman. I walk. en maakte ooit deel uit van The Birds. En uh, dat heette Walker Ride Back. Nou, nog eentje tot uh, besluit. En dit is. Uh... Strange music. Samen met Christine McVie. Lay down for free. For Zo heet het. Twee nee, uh, mensen van Fleetwood Mac, natuurlijk. Leuk liedje. En het was gelijk het laatste liedje. <laughs> Lay down for free, dames en heren. Ja, dit was de Lunch weer op deze uh, woensdag. Op deze uh, internationale radiodag. Want vandaag is het dus 100 jaar geleden... dat in Nederland in ieder geval de eerste officiële radio-uitzending plaatsvond in Den Haag. Jawel, daar vandaar dat het dus een uh, uh, radiodag is vandaag. Nou, ik heb zo gauw geen liedje over een radio kunnen vinden. Wel gezocht, maar kon ze gauw niet vinden. Dus. Gezellig en uh, we gaan naar huis. Ik ben er weer aanstaande maandag. Ik weet nog niet wie sidekick zit. Maar in ieder geval, ik ben er maandag weer. En uh, morgen is er natuurlijk weer een uitzending met Dolly en Roy. Een hele speciale, dat moet ik nog wel even gaan vertellen. Morgen hebben ze namelijk een speciale Valentijns-uitzending. En er is wat te winnen morgen. Een like- en share-actie is er geweest. En uh, morgen komt dus die uitslag, ik dacht om kwart voor twee of zo, dat men dat gaat vertellen wie er gewonnen heeft. Nou, morgen dus luisteren naar Stad voor het Lunch. En voor nu bedankt voor het luisteren. Bye. En uh, tot volgende week weer. Dag. Hey.